Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar krijgt steun in de Tweede Kamer. De regeringspartijen zijn het eens met de manier waarop het kabinet de leeftijd verhoogt. Het is de bedoeling dat in 2020 mensen vanaf hun 66ste AOW krijgen en in 2025 vanaf 67. Het kabinet beloofde CDA, PVDA en ChristenUnie dat het maatregelen zal nemen om meer ouderen kans op werk te geven. De oppositie leverde scherpe kritiek op de aanpak van het kabinet. VVD, GroenLinks, D66 en SGP vinden ook wel dat de AOW-leeftijd omhoog moet... maar ze zijn het niet eens met de manier waarop. SP, PVV en Verdonk zijn tegen elke verhoging. Een onbekend aantal bewoners van een verzorgingstehuis in Laren is in het ziekenhuis opgenomen nadat ze in plaats van een vaccin tegen Mexicaanse griep insuline toegediend hadden gekregen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De bewoners van het tehuis, Amaris Theodotion, zijn opgenomen in het ziekenhuis in Blarikum. Over hun toestand is niets bekend. Een politieagent in Leeuwarden heeft de afgelopen weekend een map met vertrouwelijke informatie verloren. In de map zat een draaiboek over de voetbalwedstrijd Cambuur tegen Excelsior, met onder meer een risicoanalyse van de wedstrijd. Zo stonden er foto's en beschrijvingen in van mensen met een stadionverbod. De agent liet de map op zijn auto liggen bij het wegrijden. Een student vond de map en tipte de website geen stijl die kopieën uit het draaiboek online zette. Inmiddels heeft de Friese politie de map terug. In Noord-Holland is een dierenarts opgepakt voor fraude met vaccinatieverklaringen voor blauwtong. De man zou verklaringen hebben verkocht aan veehouders. zonder hun vee ook echt in te enten. Veehouders kwamen zo onterecht in aanmerking voor overheidssubsidie. De praktijk van de dierenarts in Noord-Holland is doorzocht en zou voor enkele tienduizenden euro's zijn gefraudeerd.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 Ja. ja, hij is altijd zo lekker droog. En we hebben een bandje in de studio. Nou, bandje, zeg maar band. In zijn eentje. <laughs> Jelle, welkom. Hoi, goedenavond. 21 Gun Salute, een hardcore band uit Zaandam, als ik het uh, helemaal lang uit mag zeggen. Ja, Zaandam en omstreken en Tilburg en Almere. Zo, door heel Nederland <laughs> tegenwoordig dus. Ja, yep, tegenwoordig wel, ja. Wat speel je Wat, Hoe omschrijf jij jou jouw hardcore geluid? Ja, vooral hard. Gewoon hard. Ja. Kan je knallen? Een beetje alle Hatebreed? Of ja, dan zou je de oude Hatebreed moeten hebben en niet de nieuwe. het nieuwe dat is ja niet echt mijn ding. Oké, okay, nou ik heb de laatste album, zou ik maar zo zeggen van Hatebreed uh, hier bij me for the Lions. Maar dat is een halve covercd, heb ik al begrepen. Uh, klopt inderdaad. Maar ze hebben er nou ook weer een nieuwe gemaakt. Oké, okay, nou, gaan we <laughs> straks ook draaien? Je hebt heel wat uh, toep meegenomen. Ja, ik pak dat... even alles erbij. Uh, Bridge Nine. Uh, dat is, is een Mixer Day. Ja, dat is een hardcore label. No Turning hij... Back, dat zijn vrienden van jullie. Ja, het is uh, nou, een Nederlands beste hardcore band vind ik. Gaan we draaien straks. Uh, striking Justice to the Test. Ja, ook twee uh, bands uit uh, omgeving, uh, omgeving Hengelo. Super toffe gasten, super toffe band. Johnny Cash, dat is een goede vriend van jou, denk ik. Ja, hele goede, echt. Uh, <laughs> Hoe is het ik met ik Johnny? Ben. <laughs> ja, gaat niet zo goed met hem laatste tijd. Hij is heel erg afgevallen. Oh, <laughs> wat een wonder met Johnny natuurlijk. <laughs> en dames en heren, mag ik één applaus? Ja, koper is ook weer in de ja, studio. Ja, dank je, Menno. Ik, ik vind het altijd wel weer leuk als ik er ook weer eens uh, even weer bij mag zitten. Maar da Goed, het heeft ook wel alle reden toe, denk ik. De oude pionier van ons. Uh, van onze radio uitzending. Hij is het uh. begonnen met iemand anders. Ja, nice. met Jolande uh, met Nijdaal. Die kent er niet. Precies. En Marcus, natuurlijk. Ja. Hey, en 21 Salute, ken je die band? Ik, uh, ik heb er los van gehoord. Dat is mooi. Um, gaan we straks draaien? Uh, het eerste uh, nummer dat is Howling, als het goed is. Ja, de Howling. Oké, okay, maar nu komen de dreigende teunen van uh, een andere band die net een uh, CD heeft uitgebracht. Dat is de nieuwe slayer. Heb Oeh. je hem al gehoord? Nog niet, maar is altijd ah, lekker om te schreeuwen. Oh. Ja, heerlijk. Dit is uh, World Pain in Blood. Het, het titelalbum van dit album. We gaan gewoon knallen. Ik ben benieuwd. Hij wel een beetje weer van de oude. Een beetje tussen weer en Rain in. Blood nou, in. is. We gaan knallen. Oh. De keiharde metal, op de donderdagavond hier op CFM Zandvoort. Zeg dat de wel. enige plek waar het kan hè? Ja. ja. De enige uitzending ook op deze zender waar het kan. En gelukkig maar, want uh, we gaan nou jouw herrie draaien. Oh, Mag hele... ik herrie zeg? Ja, voor mij wel. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan uh, gaan, we, gaan we draaien. Uh, wil jij hem zelf aankondigen? Ja, vooruit. Uh... Wacht even. Dan wil ik oh. even een geluidseffectje erachter. Komt ie hè? Oh god. Dit nou. uh, is dus uh, 21 Guns Loot met The Howling. Dit was dus het eerste nummer, nou, een groot yep. applaus, als we dit nou live hadden gespeeld ik doe, Nou mag je meeklappen ja Ja, nee, ik was je al, ik was je al voor mij nou, want... Uh, <laughs> hey, als, als, als, als we dit nou live hadden hier gespeeld, dan, had, dan hadden we helemaal... Uh, ik denk, ik denk, denk dat je dan uh, ruzie gaat met de buren Ik denk het ook, je ja wel eigenlijk in okay. gezegd gezicht, dus dat maakt niet uit Nee, nee, nee, ze nee, hadden nee. hartstikke gelijk vorige week, hartstikke gelijk oh, ja. Wat was dat? Hoorde ik daar een geluidje? Uh, dat was het geluid van, uh, van onze vrienden van Bloemendaal, okay. die er onder, onder die knop uh, zitten, Marcus. Ja, nou, Marcus geval... is uh, aan het uitproberen of ik nog een extra microfoon uh, zodat ik erbij kan krijgen. Maar goed, we gaan gewoon door met het interview, uh, Menno. In ieder geval, vorige week hadden we dus een bandje in de studio met, met een volledige backline hier, gewoon een volledige uh. drum. En we hebben daar een heel klein muurtje ertussen, tussen mm. waar de drum stond, die stond op de gang. Nou. Daar zo. Okay, dat vind ik nog Achter. Met ja. een heel klein drumstelletje mee en hij zat er rossen. Was de deur er ook uit of niet? De deur was er. De deur, deze middendeur stond open. Oh, maar dat, ja. daar, daar ging het mis, denken oh. ja. we. In ja, ieder Dat ene deurtje, dat ja, was het. We hebben in ieder geval een bloemetje moeten brengen naar de buren. Maar ja, oh. het was niet in de stijl van. Helaas, fucking loud! Helaas, helaas. Dat was dus uh, 21 Guns Loot met de houding. En uh, Jaap, ik denk dat jij een paar vragen hebt. Ja, want er werden natuurlijk ook weer even... Wacht even, want ik ben gewoon totaal je naam weer gewoon kwijt, hoor. Ja, zeg maar Jelle. Jelle, ja, inderdaad. Uh, Jelle, want je had het net over uh, een aantal mensen uh, met wie je hebt gewerkt. Uh, of met wie jullie samenwerken. Of tenminste, uh, waar we jullie enige sympathie voor hebben. Wat, wat, wat zijn dat voor je de, voor gasten? Um, oh, uh, van de bands bedoel je? Ja, bedoel ik. Dus met de bands, uh, juist, juist met 21 Gun Salute. Maar natuurlijk ook met aanverwante bands. Hoe is, die, hoe is die relatie eigenlijk? Is dat een um, beetje leuk? Ja, ik ben uh, heel relaxed. Vooral ja. met uh, de gast van Strike in Justice. Uh, ja. Dat zijn echt eigenlijk sinds de eerste keer dat we samen speelden al best goede vrienden van ons. Ja. Uh, daar spelen we ook regelmatig mee samen. Een en, uh, gitarist, Nick, die uh, komt ook regelmatig met ons mee als uh, Rody en alles. Hmm. En dat, ja, we proberen zoveel mogelijk uh, samen te spelen. Ja. Uh, Natuurlijk, even bij het begin beginnen. Want ja, uh, die band is natuurlijk van jou is natuurlijk niet zomaar en van je kon er niet zomaar uit de lucht uh, komen vallen. Hebben jullie ergens op, op school, zijn jullie uh, daar begonnen of is het uh, nog nee. erger uh, geweest? Nee, op een uh, slaapkamer bijvoorbeeld <laughs> uh, of op zolder, ik weet het niet. Ja, we kennen in ieder geval de uh, kunst. Dus een zanger al een uh, tijdje gewoon vanuit uh, ja, de regio bij ons uh. en uh, kleine showtjes. We wonen echt uh, twee dorpen van elkaar af. En ik was al een tijdje bezig uh, met muziek, en ja, hij was ook op zoek naar, uh, naar weer een band om, uh, om in te zingen. Mm. En we hebben toen een paar keer uh, ja, geoefend met verschillende mensen, en uiteindelijk uh, twee jaar geleden, maar bij, iets meer dan twee jaar geleden, ja. uh, toch uh, een vaste bezetting gekregen en er waren al meteen wat nummers klaar. Dus ik geloof dat we, toen eenmaal, ja, de bezetting compleet was, na 2,5 maand was de eerste optreden al. Yeah. En uh, vanaf daar is het uh, erg hard gegaan, moet ik zeggen. Yeah. En, ja. Ja. En, Want uh, de eerste optreden, was dat van, uh, of was het gewoon echt wel heel goed? Uh, ja, ik kan zelf vind ik niet echt zeggen uh, of het een heel goed iets is of niet. Maar we waren er in ieder geval heel tevreden over en het was lekker druk en, Gezellig. Want heb je wel eens, je, hebt, je hebt ook voor grote zalen gestaan. Was, wat is ongeveer, ja, wat, waar moeten we aan denken? Aan een zaaltje van 20 man? Of een zaaltje van 400, 500 man? Wat is het gemiddelde waar jullie in spelen? Ja, we spelen eigenlijk zo'n beetje overal waar we maar kunnen. De ene keer staan we in een kroegje waar je ja, nog niet eens een podium hebt. En de andere keer dan staan we weer voor, of in een zaaltje waar uh, 3, 400 man in kan. Hm. Dus het, het verschilt heel erg. En is het ook zo dat jullie in, in, in kroegen of iets dergelijks? Of uh, oh. alternatieve uh, clubs uh, terecht uh, kunnen? Of wat dan ook? Of daar oh, een band uh, spelen als band speel? Oh, jawel, ja? dat uh, regelmatig. Dat, ja. uh, dat zijn eigenlijk de leukste shows. Want het zijn, ja, er is meestal niet echt een podium. Hm. En het is meestal ook te klein, eigenlijk voor uh, echt wat, uh, wat actie en dergelijke. Dus dan. Ja. Ja, het zal niet de eerste keer zijn dat er steeds duizenden vanaf de bar komen en dat soort uh, grappen. Ja, nee, ik kan me herinneren dat wij ooit nog eens een keer, uh, dat was niet in dit programma, uh, de band No, uh, no More Band heetten ze nu tegenwoordig. <laughs> want ze bestaan niet meer. De uh, One More Band hadden en die speelden toen in de Joybar hier in, uh, in uh, Zandvoort. In, uh, uh, een oude, uh, ja, oude tent. Maar dat zou ook iets uh, voor, jullie, uh, voor jullie kunnen zijn. Het is een beetje alternatief. Dus, uh, oh wel, hoor, dat, uh, dat maakt ons niet helemaal uit. Nee. Als we maar een klein beetje ruimte hebben, dan... Uh... Nou, dat is er wel, dat is er wel. Dus, oh, het, okay. dus het, jullie zijn er wel voor te porren om eens een keer in Zandvoort uh, te komen spelen. Nou, dat moet lukken. Dat Kijk, moet lukken. En Kijk. ik hoop dat er dan ook uh, publiek is hier in, uh, in Zandvoort die uh, ze komt aanmoedigen. Ja. Je kan ons trouwens bereiken. We hebben wat nieuwe, ja, wat nieuwe ingangen bereikt voor ons, uh, omdat je ons kan bereiken. Naast menno.altfm.nl of marcus.altfm.nl of mag jij het zeggen, Jaap, info. Ja, het Alte ja. <laughs> Nee. Ik, ik zeg het je ja, ervoor. Ja, info uh, aanbestaat Het. Ja, of ja, dat is hetzelfde, altefm.nl. Precies. Ja. Dat. Daarnaast kan je ook ons nog bellen. mocht je willen reageren op deze uitzending. Dan Pak ik even de telefoon erbij. Dat is 5731969. Je kan bellen live in de uitzending. en we schakelen je door. en dan kunnen we even praten. En de livestream loopt ook. Hé, Marcus? of uh, toch? de livestream, toch? De livestream ja. loopt ook. En Hij loopt ook. Wat we ook nog hebben. is het uh, nieuwe Amazon. Oh. En, en de MSN... Leg eens uit, wat is, is dat? Uh, mag Marcus, <laughs> moet ik dat doen? Oké, okay. ah. nou, MSN dames en heren, we hebben MSN. Oh. Ja, het is een beetje <laughs> ouderwets. Maar nieuwe wets dan bellen. Je kan ons bereiken op msnaltfm.nl uh, Voeg ons toe en we gaan knallen. We kan je live in deze uitzending een beetje meediscusseren over alles wat we doen. Dit is Metallica, Maya Apocalypse. Yes! <lacht> What to... you Het was toch gewoon geweldig weer even. Zo'n ouderwetse Metallica en noem maar My Apocalypse van het album Death Magnetic. Jelle, jij zei er net iets, iets bijzonders over, want uh, ja, we hebben dit uh, toch een beetje afgelopen zomer behoorlijk grijs gedraaid uh, in mm -hmm. dit uh, programma. Maar uh, het was toch volgens jouw opinie toch niet helemaal Metallica? Ja, wat voor mij het beste gewoon nog blijft van Metallica, dat zijn gewoon de eerste vier albums. Mm -hmm. En dan natuurlijk ook nog de Black Album, maar dat was toch weer met een iets ander geluid. Yeah. En waar ze zeiden destijds van St. Anger dat ze terug gingen naar old School met elkaar... ...maar dus niet deden, hebben ze dat nu weer wel redelijk gedaan. Ja. Dus het is wel de goede kant op. Ja, maar ze hebben al aangekondigd dat ze toch echt nu weer naar het ouderwetse rek-en-trekwerk weer een Ik beetje Ik uh, hoop het. Ja. Even naar, naar jullie bent weer, de 21 Gun Salute. Ik zag net eventjes, even gauw in de vlucht... Anderhalve minuut, 1 minuut 48, 1 minuut 30, 1 minuut 45, 1 minuut 40. Wat, wat, wat bezielt jullie om hele korte nummers te gaan, uh, gaan maken? Ja, dat uh, Komt de je die in het. helemaal uit ofzo. zo. Oh, wel. je wel hoor, <laughs> maar ze de deden je net zag als trouwens van No Turing Back. Maar uh -huh. bij ons zijn inderdaad ook de nummers uh, ja, eigenlijk niet, niet langer dan 2,5 minuut. Ja, waarom eigenlijk? Nou ja, um, waarom Jou zou het je. niet al... langer vol. <laughs> dat, <laughs> dat, dat, niet. Ook, dat, dat ook, dat ook. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar goed. <laughs> nee, maar ja, waarom zou je het uh, allemaal gepiel met solootjes en extra dingetjes in doen als je ook gewoon ja, heel simpel. Ja, gewoon de nummer simpel maar wel uh, hard kan houden. Simpel ja, en dat, hard. Ja. Is dat ook een beetje jullie motto van, van uh, de band eigenlijk? Ja. Van, ja, dat dat het uitgangspunt moet zijn voor de muziek die jullie maken? Oh nee, oh nee, we hebben geen uitgangspunt of iets dergelijks, maar uiteindelijk komt het meestal wel neer op zoiets. Dus dan, uh, Ik geloof dat er op... iemand aankomt met, met een stuk voorraad, dus maar goed. Oh, ja. ja, maar ga verder. Uh, maar, uh, wat we dus ook bijvoorbeeld bij onze uh, eerste demo hadden, is mm -hmm. dat toen we alles op gingen nemen, dat we toen eigenlijk uh, alle vierde nummers yeah. uh, allemaal rond de 2,5 minuut waren en dan yeah. echt verschillend maar een paar seconden. En dat, ja. Wat is voor jullie uitgesproken rustig? Wat voor ons uitgesproken ja. rustig is, qua muziek? Of ja, nou ja, gewoon, of, of, uh, hebben jullie ook gewoon uitgesproken nummers die jullie rustig, uh, dat dat rustige nummers zijn? Of hebben jullie <laughs> überhaupt helemaal geen rustige nummers? Nou ja, de bellen die... je uh, die wel maken voor, uh, voor vriend Menno. Dus, Oeh, nou, je ja? goede dingen mee zo te zien. Ja, nee, maar, maar ga ga doen? Nou ja, de, uh, de bellen die uh, komt misschien over tien jaar of zo, als we heel groot zijn uh, of iets dergelijks nog wel, maar voorlopig echt niet. Nothing dat, else matters van uh, 21 Gun Salute of Ja, nou ja, reken er nog maar niet op. Of het is nothing else matters in uh, 2,5 minuten. Ja, het is dan ook echt nothing else matters, hè? Dan. <laughs> ja. dan blijkt er helemaal niks meer van over. Nee. Ja, het is toch 2,5 minuten. Maar uh, ik heb het gemist, maar dat, uh, jullie praten me wel bij, denk ik. Waarover? Ja, we hadden het over de lengte van de nummers. Nou, een normale lengte is ongeveer 4 minuten, hè? een nummer. 3 à 4 minuten nu tegenwoordig wel. Het ja, ja, is een algemeen popnummer. <laughs> tenzij, he, je, <laughs> tenzij je 21 Guns Lute heet, dan maak je dus nummers van ongeveer anderhalf à 2 minuten. Dus. Ja, maar dat is normaal de hardcore scene denk ik Is dat ja. zo? Ik denk het wel. Ja, Ik, ik, ik, ik, uh, ik weet wel iets uh, van hardcore af, maar. <laughs> je denkt, dit is niks aan de hand, maar dan ineens, hè. Vol, dit is Arctic Monkeys met Pretty Visitor. Shrugging through the morning The trap with the trampoline under his arm shifts past your whiskers So stark is the charm what the barking alarm Waves piled till the corner is turned, And the bicycle wheels are Maar het was wel een gave plaat die Pretty Visitors. Jij vindt het niet zo'n goed album hè? Nee, ik uh, doe mij de oude plaaten maar. Omdat het meer springerig is. Want dit is juist een beetje de Queens of the Stone Age uh, de rock. Een beetje stoner Rock. Ja, want John ja, Homme is een producer geweest. Ja, maar toch, de kracht en alles vind ik... Uh, dat ze die dan weer net missen. Oké, oké, oké. Ja, ja, ja. Ja, nou, muziek, muziek is altijd subjectief, denk ik. Hè? Voor, uh, want uh, want uh, wat de een uh, leuk vindt, uh, vindt de ander niet leuk. Ik heb bijvoorbeeld een hele discussie gehad met Menno over bijvoorbeeld een stukje Pearl Jam. Weken geleden. <laughs> en uh, nou, nu hebben, hebben jullie hetzelfde weer. Ja, muziek blijft altijd over te discussiëren, maar ja. klopt. Onze discussies komen ook ver uit in echt reviews en dergelijke. Want als je de reviews hebt, de afgelopen twee dagen hebben ze gestaan in een eindelijk musical samen met de Eagles of Death Metal. Die wel vet zijn. Die wel heel erg cool speelden. En iedereen was tevreden over de, over de Eagles of Death Metal. Iedereen was daar echt over te spreken. En terecht. Voor de luisteraar, het eerste plaatje wat we gedraaid hebben vandaag. Dat waren, waren ze allemaal over te tevreden. Maar Arctic Monkeys, ja, daar waren een beetje wispelturige gevoelens over. Want de ene vond het helemaal tof. Echt Bildrand en de ander dacht van ja ja de Arctic Monkeys zijn toch wel over een hoogtepunt heen. Wat moet ik hiermee eigenlijk ja. zo'n soort stemming van uh, gooi maar in mijn pet en uh, volgend optreden maar wie beter zoiets. Nou en, maar... sterker nog ik denk dat ze hun grote bereikt hebben in Heineken Music Hall niet meer vol deze Heineken Music Hall hadden dus ze ineens vol gekregen. Ja. Ik denk dat ze een stapje kleiner gaan een stapje kleiner gaan een stapje kleiner gaan en dan altijd op de grootte van de melkweg gaan spelen. Ja, maar iedereen weet gewoon dat ze live echt gewoon een stelletje zoutzakken zijn en de liedjes spelen en dat is het. Ja, maar welke plichtmatig? Ja, zo'n gevoel heb ik wel altijd bij. Want ze ja. staan er echt bij als een stel. Ja. Ongeïnspireerd een beetje zoiets Precies. van, uh, het is eigenlijk een soort schoolavond en we moeten maar eigenlijk, zoiets. Precies, het is ja. een wonder als even een stap opzij zetten. Oh, dit, dit werkt, dus uh, even drie akkoordjes en dan een stapje naar links bijvoorbeeld. Maar en dan dat... weer vier akkoordjes en dan weer een stapje naar rechts. <laughs> een beetje beweging mag. <laughs> Daarom <laughs> Tof... ga ik naar de optreden er, ik. er zijn toch meer bands die echt stilstaan en daadwerkelijk een prachtig concert neerzetten. Ja, maar dat heeft dan ook weer te maken met de muziek denk ik. Dat, dat moet je even uitleggen. Nou ja, um, als je hele bombastische muziek en alles hebt, dan kan je niet helemaal rond gaan springen en doen. En ja, zoals Arctic Monkey's, dat is super bombastisch is het niet. En ja, als je dan nog ook eens bij stil gaat staan, alsof je er echt gewoon geen zin in hebt, dan heb ik ook zoiets van ja, blijf nog gewoon lekker thuis. Dan zet ik daar het CD'tje op, scheld me 40 euro. En, en naar vijver <laughs> kijken, dat vond ik wel een hele mooie ja, vergelijking. <laughs> nou, ja, weet je wat ik ook ben heel stilstaat, daar is deze, uh, deze subtiele schreeuw van. Het is een band die we al gedraaid hebben in deze uitzending, maar een vrij subtiel zanggeluid heeft. Deze band staat ook vrij stil. Klopt, maar ja. Dat is aan de muziek gewoon niet echt te horen, eerlijk gezegd. Precies, nou, maar en de, de muziek zelf die brengt het wel over. Oké, okay. mm. nou we zijn weer een beetje in terug in de, hardcoor, in de hard rock slash ja. hardcore sfeer. Wacht even, voordat je, voordat je helemaal als een uh, intercity door de, de, deze uitzending heen. Uh, Rost als het ware. Maar uh, nog één ding. Ik, uh, we hadden het even tussen de platen door over Regy kens de machine. Yep. Dat zegt jou ook alles, neem ik aan, he? Ja, tuurlijk. Dat, uh... Zijn dat een beetje de uitvinders van uh, de hardcore? Of uh, <laughs> nee, moeten nee. we dat toch uh, nee. aan anderen overlaten? Nee, totaal niet zelfs. We gaan vroeger, vroeger. <laughs> ja. Hoe is hardcore ontstaan? <laughs> ja. Nee, ja. Uh, hoe is hardcore ontstaan? Dat is gewoon uh, eigenlijk uh, eind jaren zeventig, begin jaren 80. Zo ver terug al? Ja, ja, ja. Dus niet Iggy Pop die nog ergens in een vingerplantje zat uh, te zat ja, maar... In uh, eind jaren zeventig bij Top op. Ja, is het is nog geen hardcore. Toch... Nee, nee, nee. Dat is toch echt nog wel, uh, wel punk. Ja. Ja. Als je het begin van de hardcore wil hebben zit je toch op uh, bands als Minor Threat en zo? Mm. Ja, gewoon uh, de simpel, ja, de punknamen. En uh, daar gewoon de, de lange intro's afknipte, de lange outro's eraf haalde, de solo weghaalde, de, br of de bridge uh, door de midden haalde. En ja, zo hou je, zoals we het net ook al hadden, een heel kort nummer over, ja. waar wel gewoon echt de kracht in zit. Ja. En is, is dat ook een beetje uh, zeg maar het basisprincipe van hardcore? Dat het zo uh, kort mogelijk en zo energierijk mogelijk moet zijn? Ja, of het echt een basis is, weet ik niet. De, ik denk het niet, want je hebt eigenlijk uh, in de loop der jaren alweer zoveel... Uh, Subgenres binnen hardcore gekregen. Ja. Dus ja, maar dat, toen begon het eigenlijk en er was het gewoon eigenlijk een, een harde versie van punk. Ja. En ja, dat. Uh... En hier gaan we na, ja, na dit nummer gaan dat we het er even over hebben, want we gaan nog eventjes een nummertje draaien um, uit het Nederlandse repertoire en uit de hardcore. Ja. No Turning Back! Hard. Is het hard? Ja, ik vind het super vet. Komt uit? Komt uit uh, Brabant. En zijn vrienden van jullie, toch? Of niet? Ja, het zijn, het zijn wel bekend van ons. Uh, onze drummer die wordt uh, tegenwoordig ook uh, geëndorsed door het uh, drumbedrijfje van. Uh, wat de drummer van No Turning Back heeft. Oké. Okay. Dus dat. Uh, ja. Super. Nou, hier gaan we. Paf! even wennen aan die de ja, die... nummers dus God, daar, word je maar helemaal, uh, daar word je helemaal naar van en, <laughs> nee, naar, wat bedoel ik dan in positief opzicht Maar het is wel, het is wel een explosie van geluid hoor, wat er uh, echt in voorkomt, dat is wel gruiden wat vind je van de nieuwe Ramstein? Uh, ik heb nou. nog niet de hele zin gehoord, maar ik uh, moet zeggen dat uh, die single pussy toch wel een uh, flinke glimlach. Uh. Ja, ja dat is, met die porno clip. Uh. Ja, ja. Nee, nee, dat, dat vind ik dus echt weer. Het, de clip is leuk en het was leuk choqueren op het werk, weet je wel. Dan doorsturen, ja. ener, je werkt ja, niet ja. onder de on, onder supervisie van zijn, uh, van zijn, zijn leidinggever dat filmclipje wou bekijken, maar voor het westen. Voor de rest is echt een... Ja, is Pussy wel put? slecht? Ja, echt een na, kutplaat. Na verluid zijn er ook een aantal mensen... Bij het zien van die videoclip van Ramstein op het werk... Er ook een aantal gewoon wieberen. Hè? Dat, uh, bij jou? Of? Nou, niet bij, <laughs> bij mij. Maar ik, uh, ik heb de kranten er even op nageslagen. Er was ineens een ontslaggolf. Uh, uh, ja, <laughs> gaaf, dus. gaaf. <laughs> nee, maar Pussy is uh, een beetje een rare bodem van de hele cd... Om een goede indruk te krijgen van die cd, <laughs> gaan we brach of eigenlijk. Dat wordt gezegd als een B, maar dan de rest is censuur. Brudstuk. Ik ben benieuwd. Hard. Lekker. Slaan je om de oren. Lekker hoor. Uh. Het, is, het is wel een show. Why gewoon... it fucking loud? Precies. Bedankt Jaap dat je dat zo zegt. Even over hardcore. Wat ik te horen ben gekomen is dat hardcore eigenlijk uh, de hele scene heeft het pitten, het mosje het beuken op elkaar in het publiek ingebracht in de metal. Want vroeger voordat hardcore en het metal publiek nog niet bij elkaar echt mm -hmm. in de hokjes verdeeld waren, was hardcore één groter teringbende, ja, teringbende, ja. En metal was allemaal staan en uh, het bingen maar. Ja. En dat is een beetje door elkaar heen verweven. Dat is wel grappig om te Ja, mooi toch? Dat. Gewoon ja. lekker, lekker tegen elkaar heen gaan. Lekker steeds diven. Lekker een beetje gek doen. Doen ze het ook bij jouw show? Dat ze echt eroverheen uh, springen. En heb je wel eens gekke dingen gezien? Of? Nou ja, wat ik uh, straks al zei. Uh, steeds diven vanaf de bar. En uh, we hebben een tijdje geleden ook in uh, Goes gespeeld. In Middelburg. Uh, uh, allemaal plezier. places. Uh, trouwens, nee, uh, bij Middelburg. Uh -huh. Tijd voor koffie. En, <laughs> Hoe zijn uh, die zeven eigenlijk? Uh, ja, het was echt Prettig Ja, super tof was het. Uh, ja. Het was gewoon echt in een normale kroeg, vrij lang. En in het midden stond een, uh, een trap mm -hmm. naar boven, naar de, twee, uh, naar de wc's. En ja, er was geen podium of zo, dus je stond echt gewoon op dezelfde hoogte. En iedereen ging helemaal gek. En er waren dus ook steeds duizend vanaf de bar, vanaf de trap. Mensen gingen de hele toko door. <laughs> en uh, het was echt geweldig. En werd er ook nog met bier gegooid? Want uh, dat nee, gebeurt dat toch regelmatig volgens mij met dit soort gelegenheden? Nee, dat is zonde ja, kom op, nou. Ik bedoel, als je naar een. E ja, het, het klinkt gek, maar bij een concert voor Romaneers is het uh, gewoon gebruikelijk dat je dus met je oude. Ja. ...meuk eraan moeten gaan zitten. Dus ja. ik neem aan... Ja, maar nou Rowan Harris ja, ja, ja, ja, is toch een hele andere... andere de de dat Rowan Hers een hardcore gaat maken. Wel, maar het gaat even om de gezelligheid, dus denk ik van... ...je moet je ouwe klofje aan als je naar hardcore bent. Moet oh nee, joh, dat, nee, uh, valt dat hoeft zeker niet. Ja, dat valt reuze mee. Als jij trouwens hier met de band stond, had je nu Rowan Hers moeten kofferen. Eigenlijk. Het <laughs> oh, zou wel mogen geweest. Bestel maar, bestel maar. Maar dan in de hardcore versie, dat zou ik wel eens een keer Nou, dat was hij nu al afgelopen. Ja. <laughs> ja, ik zou het wel eens een keer uh, tof vinden als er een een of andere hardcore band dat dat nummer gaat bewerken, want dat, dat, zou ik dat wel eens ja, een keer Je, je hebt worden. op zich genoeg punkbands en zo die allemaal uh, van dat soort Nederlandse nummers kofferen. Uh, ja? Ja, ja. Hebben jullie daar ook nog eens een keer aan gewaagd om dat uh, te gaan doen? Nee. nee maar gaan jullie dat ook doen? Nee, ik denk het niet. ik nee. dacht ik al, dacht <laughs> ik al. Laten we weer een plaatje gaan draaien, anders redden we de tijd niet. Alice in Chains, Check My Brain, en daarna zijn we terug. Draaien draai meteen eentje van jouw favorieten. En dan zijn we terug in het tweede uur met een kleine primeur over 21 Dan Oh, heerlijk. Zet maar open, Natuurlijk zet maar gaan we lullen. Testing, testing. We komen testing. weer net die uit met de muziek. Die klop loopt voor, we moeten hem toch even spoelen. Hé, hey, uh, de primeurtje. Wacht, kunnen we een beetje al een tipje van de sluier op liggen voor de tweede uur, of niet? Uh, nou ja, het is uh, sowieso uh, iets. Tipje? Uh, hè? Een, een klein tipje. Nou, nou, Laat ik een klein tipje oh, doen. Je. Het is uh, zeg maar vrij dicht in de buurt van uh, waar we nu zitten. Dus dicht in de buurt van Zandvoort. En, uh, Altijd prettig. Precies. En het is een, uh, sowieso al een hele speciale dag. Een hele speciale dag. Hoezo? Vertel. Nou, nou, dat hoor je allemaal het tweede uur, ja. Nou, we hebben nog... Het hoor je het tweede uur. Oké, okay, kunnen we.